Het aantal zieken neemt alleen maar toe. Afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de dokter. Iets meer dan de week ervoor. En er worden nog meer zieken verwacht door carnaval. De Olympische Winterspelen. De jacht op goud is volop bezig. De vrouwen verdedigen op dit moment hun Olympische titel in de finale van de aflossing. Suzanne Schulting doet niet mee. Net als in de halve finale komen Xandra Velsboer, Michelle Velsboer, Selma Poutsma en Zoe Deltrap in actie. Xandra Velsboer kan hier haar derde gouden medewerkers en de mannen zijn bezig met de 500 meter shorttrack. Boer rekent op de derde plaats, Leeuw valt en derde gaat hij worden. Nou moet hij onder de 41 seconden en dat lukt. Drie finalisten, dit is ongekend, ongelooflijk. Jens van het Woud, Melle van het Woud en Teun Boer zijn dus alle drie door naar de finale. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat vriezen. In het midden en zuiden is kans op sneeuw en gladheid. Morgenmiddag wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt dan 2 tot 6 graden. Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel fl uh, flitsers langs de A10. Koentunnel, de Nieuwe Meer bij 29,1. De A16, Dordrecht, Breda, 58,9. De A32, Meppel, Heerenveen, 40,2. A50, volle Apeldoorn, 211,9. En de A73, echt, richting Venlo bij 12,9. Music. Lars Boelen. Nou, we moeten zo meteen even naar Milaan. Want uh, daar gaan we een medaille binnenslepen. Je hoorde net wat nieuws bij het short-tracken. Ook oh, bluff ga ik voor je draaien. Eerst Ovenbach. You... In Milan. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit zit in... Oh, dit zit er niet goed. Oké. Okay. Um, ja, ik zit live met, in, in een ooghoek even mee te kijken... en ik denk, ja, klopt het nou wat ik zie? Volgens mij, ja, in een oogwenk ging dit verkeerd. We doen mee aan de 3000 meter relay bij de vrouwen. De finale is op dit moment bezig. Uh, even voor jouw idee dit doen. Vier landen mee. Canada, Italië, Korea... En, uh, en Nederland. En, en, en als je niet weet hoe die sport gaat, het is kleine rondjes schaatsen. En dan moeten ze elkaar telkens afwisselen en dan vooruit duwen. Het gaat heel snel. In totaal uh, iets van 26, 27 rondjes. Ze moeten er nu nog 10. En voor ons noem ik Sandra Velsenboer, Michelle Velsenboer, de zus, Selma Poutsma en Zoe Deltrap mee. Maar er ging net. Ik, ik heb het niet helemaal gezien, maar. We liggen nu als laatste. Ik wil nog niet zeggen, er zijn nog negen rondjes... dan gaan we nog niet zeggen dat we niks binnenslepen... want de rest kan ook nog vallen en je weet niet hoe het gaat. Het is een extreem volatiele sport. Er kan nog van alles gebeuren, maar het ziet er nu niet goed uit. We liggen nu op plekje vier. We houden het voor je in de gaten. Als er een medaille valt, dan hoor je hier natuurlijk het medaillealarm. Zometeen, Maal Smit en ook Rita Ora komt eraan. zuid tot aan noord en van west tot aan oost, we go... Dit is de avond met Lars. Dit is de avond met Lars. Dit is de avond met Lars. Nou, we liggen nog steeds uh, op plekje vier. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Dit is de avond met Lars. Q music. Let's take a chance de Olympische Winterspelen. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Wat had ik nu graag het medaillealarm laten horen. En wat was het eigenlijk ook terecht geweest... als het medaillealarm nu te horen zou zijn. Want wat hadden we kansen op goud... bij het uh, 3000 meter relay short tracken bij de vrouwen. Ja, ja. Xandra Velzenboer, Michelle Velzenboer... de zus, Selma Poutsma en uh, Zoe Deltrap... deden mee, maar uh, gingen onderuit... Ja, als je het relay schaatsen in het shorttrekken, even kort uitleggen. Het is een soort estafette. Hele korte rondjes schaatsen. En telkens moet je elkaar afwisselen en geef je elkaar een duw naar voren. En uh, die duw was denk ik net even te hard. En daardoor schaatste ze tegen iemand van Canada aan. Gingen ging we onderuit. En ja, dan is die achterstand niet meer in te halen. Helaas, helaas, helaas. Geen medaille voor de uh, vrouwen bij de 3000 meter relay in het shorttracken. Maar is er dan nog een klein beetje hoop aan de horizon... Glinstert het daar nog een uh, medaille? Jazeker. Uh, want we kunnen later vanavond sowieso een medaille bijschrijven bij de mannen het uh, short Dat doen ze sowieso. Die finale gaat tussen vijf mannen en drie van die vijf dat zijn Nederlanders. Jens van het Woud, zijn broer Melle van het Woud. Het leuke is, die is vandaag ook jarig. Zou een mooi cadeautje zijn natuurlijk als die daar een uh, leuke medaille uit. Had. En Teun Boer doet er ook mee. Goed, we houden het in de gaten. Als we daar medailles pakken, hoor je dat natuurlijk hier met het medaillealarm bij Cumius. Hulp nodig. ik nodig. Morgen ga ik naar de kapper toe. Uh, het is ook echt nodig. Het is echt minimaal tien weken geleden dat ik ben geweest. Uh, maar ik vind de kapper altijd zo verschrikkelijk. Ik vind het misschien wel het meest erge wat er is. Uh, om heel veel redenen, maar het ergste vind ik nog, dat, je, dat ze altijd begint, uh, diegene. Uh, die beginnen dan altijd... Ik heb, nu weer, ik heb ook elke keer een ander, maar ik heb dan, morgen heb ik weer een nieuw iemand en dan gaan ze weer vragen Wat voor werk doe je? Ben je lekker vrij vandaag? Ja, en dan, ja, ik vind het zo vervelend om dan te zeggen: ja, nee, ik werk bij Q-Music op de radio. En oh, ben je dan ook te horen op de radio? Ja, ik ben ook te horen op de radio. Ja, oh, wat leuk. En uh, nou, dan heeft je daar honderdduizend vragen. Ik word daar heel ongemakkelijk van. Uh, dus eigenlijk is mijn vraag aan jou: uh, wat voor beroep moet ik morgen tegen de kapper zeggen? Wat moet ik zeggen dat ik voor beroep doe? Wat voor baan heb ik morgen? Uh, kom even door. Laat maar even en wel even een beroep, even iets uh, wat, wat ik ook tegen echt kan zeggen. En dat ik daar ook een beetje een verhaal bij heb. Want ik bedoel, als je zegt, uh, je bent uh, hondentrainer. Ja, dan moet je ook wel... Gaan zeggen, Oh, leuk, hondentrainer. En wat voor honden dan? En wat doe je dan precies? Ik moet er wel een beetje een verhaal bij hebben. Maar ik heb even wat suggesties nodig. Kom maar door. Welk uh, beroep moet ik uh, tegen de kapper zeggen dat ik doe morgen? Laat me even weten in de Q-app. Ga ik zo voor je draaien. Prime Video biedt het beste in entertainment.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 Chroma verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze week in de bonus. AH Romboten Appelflappen, 2 stuks 99 cent. AH Bakkersbrood Le Pen Bastille heel, per stuk 1,79. Alle Robijn, 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime, per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. van Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor video bellen. e-mails e versturen.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 The better with you A minute of morning Got nothing left to feel I catch myself asleep at the wheel Many meaning A rising up ahead Something to stay A reason to make it to the end of the day I get tired of seeing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 Ja, ik, heb even, ik heb echt eventjes je, je hulp nodig. Ik ga morgen naar de kapper en ik vind de kapper echt verschrikkelijk. Ik heb morgen weer een nieuwe kapper en die gaat dan weer vragen... Oh, en uh, je bent lekker vrij vandaag? En, uh, of niet? Of uh, wat doe je voor werk eigenlijk? En dan... Ja, als ik dan eerlijk ben, dan zeg ik... ja, ik werk bij de radio, bij Je Music. En dan, ja, sorry. Wat dat betreft ben ik misschien een beetje mensenschuw of zo. Maar ik vind dat zo ongemakkelijk. Dat vinden mensen natuurlijk interessant. Ik begrijp het wel, maar ik heb er gewoon geen zin... om me dan even daar helemaal over te vertellen. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon even wat anders verzinnen. Welk beroep moet ik tegen de kapper zeggen? Dat is eigenlijk de vraag. Richard, die komt met... zegt dat je in de porno-industrie werkt. Ja, Richard... Dat is leuk, maar dat, dat roept ook heel veel vragen op. Dat is helemaal niet handig. Um, Stephanie komt bijvoorbeeld met de suggestie... die zegt dat je bezorger bent bij een uh, pizzaboer. Uh, Beroepsverkeersregelaar beroepsverkeer, uh, zie ik binnenkomen. Iemand zegt politieagent. Ja, maar dat is ook zo'n beroep met, waar heel veel vragen over komen. Erik zegt, zegt dat je Gigalo bent. Ja. Dat, ja, wat is dit aankomen? Wat zijn er voor suggesties? Ja, Erik, nee, want dat roept ook heel veel vragen op. Velmersman, vind ik eigenlijk wel een goeie. Want daar valt niet zoveel over te vertellen. Behalve dat je het gewoon leuk vindt om je werk te doen. Uh, Opticien, zegt Joyce. Ja, Joyce, maar als daar vragen over komen, dan weet ik helemaal niks vanaf over sterktes. Ik heb zelf ook geen bril, geen lenzen. Ik ga eventjes naar Patricia. Ja, hallo. Oh. Ja, Patricia, jij komt ook met een suggestie. Wat moet ik zeggen tegen de kapper? Nou, dat je leerkracht bent en nu lekker vakantie hebt. Kijk, dat vind ik een goede leerkracht. En carnaval aan het vieren bent of zo. Ja, ja, ja dat is inmiddels uh, inderdaad voorbij. Maar uh, vakantie vind ik een hele goede reden. Dat, dat is de reden dat ik inderdaad gewoon overdag naartoe kan. Maar uh, ben jij zelf ook leerkracht dan? Ja, oh, zelf kijk. ook leerkracht. Maar ik heb op het moment nog geen vakantie. Maar volgende week. Oh ja, dus dan zeg ik gewoon... Ja, oh, oh. Maar dan krijgen we dat natuurlijk. Want uh, Waar woon jij? Ik woon in het noorden. In het noorden van het land. Ja, ik woon in het midden. Ja. Heeft het midden al vakantie dat je weet? Uh, denk ik wel, mee. krijg ik niet, Piet zeker nu. Ach, ach, dan krijg ik dat weer. Ja, maar ze hebben helemaal geen vakantie. <lacht> nou, maar je en... kunt nog wel werken in de grens van het zuiden, misschien. Ja, precies. Oké, okay, dan zeg gewoon: ja, nee, bij ons hebben we toch wel deze week vakantieperiode. En uh, voor welke groep sta ik dan? Uh, nou, ik sta zelf voor groep 5, dus misschien wel leuk genoeg. Groep 5, ja, nee, ik kan wel even die vragen van de kamer. Groep 5, zeg ik dan. En wat is dan zo leuk aan iedereen van groep 5? Nou, ze zijn nog heel erg lekker kneedbaar, lekker ze kneedbaar. zijn nog le leerbaar, willen veel nog, willen ook heel veel voor je doen. Willen veel voor je doen. Ik schrijf even mee, je begrijpt het, willen veel voor je ja. doen, kneedbaar, ze willen veel leren ook. En als ze, zeggen, ja, als, ze, als ze vragen: heb je een lievelingetje? Wat, zeg, wat zou jij dan nou zeggen? <laughs> ja, je, nou. Ja, ja, maar, ja. Het zou kunnen, maar. Zou uh, kunnen, en, zou kunnen. <laughs> ik zou het niet doen. <laughs> niet doen? Oké, okay. gewoon zeggen: heb ik niet, heb ik niet. Ja, oké, nee. oké, okay, okay, heel goed. Nee, en je hebt net de toetsperiode gehad, de rapporten geschreven. Oh, ja, de rapporten dus. geschreven, ja. Nou, heel goed dat we dit even uit jou. Dat, ik, heb, nou, ik denk dat ik wel zo een mooi rond verhaal heb. Ik heb vakantiegroep vijf, uh, zijn lekker kneedbaar en uh, net de rapporten gehad. Nou, super, dankjewel. Dan ga ik dat morgen ja. lekker tegen de hey, kapper zeggen. Mee. Dankjewel, Patricia. Ja, graag gedaan. Hoi.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 Jack en Hello Black en In My World. Q-Music. medaille alarm Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Na de zepert net uh, bij de 3000 meter vrouwen relay is het dan nu wel zover. Uh, er is net uh, geschaatst het short shorttrekken de 500 meter bij de mannen. Uh, ja, dit is waanzinnig. Jens van het Woud is weer in de prijzen gevallen. Hij ging uh, er vandoor met het brons en zijn broer, dit, is, dit vind ik echt te gek. Zijn broer Melle ging er met het zilver vandoor. En Mellen is leuk detail. Melle is eh, vandaag jarig 26 jaar geworden. Wat een verjaardagscadeau. Even luisteren hoe dat ging net. Melle van het luk op zilver. Danje doe op brons. Er komt geen gouden medaille. Boer Boerheid nog in de weg. Dit is een keihard duel geweest. Dan Genou offerde zich op en heeft een bres geslagen. Tenzij het Melle van het Woud nu kan toveren zoals zijn broer dat al twee keer deed. Dat lukt niet. Het was zilver voor een juichende Melle van het Woud. Brons voor Jens. Ja, dit is waanzinnig. Jens van het Woud, het brons, Melle van het Woud. Het zilver op zijn verjaardag. En daarmee staat de medaillespiegel voor Nederland. Inmiddels nu op een totaal van 15 medailles. Te gek. Desja komt eraan en eerst Zoe Levi sluit me in je armen. Hoe was je dag?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 Working You go back, go back shit I loved you, how tragic Zo okay. ga bij Inmiddels aangeschoven, Judith Eick. Hallo, Hallo, goeie avond. Jij komt uh, scheldend en zuchtend binnen. <laughs> Wat is er nou aan de hand? Dit is met je fles. Ja, ik heb een lekkende fles. Nou ja, beter een lekkende fles dan een lekkende oh. darm. Oh, ja, nee, dat klopt. Dus ja, ik zie mijn hele tas zitten onder. En ik drink dus altijd uh, limonade... Want ja. ik hou niet zo van water alleen. Dus ik, ja. Uh, ja, ik plak, alles plakt aan één kant bij mij. Wordt het tijd voor een nieuwe fles misschien? Wordt het tijd voor een nieuwe fles, dacht ik zo, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, inderdaad, nou, inderdaad. Mende, lekker de lekkere fles zo meteen ook een nieuwe ronde repeat of niet? Repeat of niet, inderdaad. Um, Loco, Loco staat erin. Ja. Ronde nummer 8. dus we ja. zijn al best ver. dat fair. schiet aardig op. Ja, dus ik ben benieuwd als je luistert wat je ervan vindt. Mag je zo je mening over gaan geven? Het zou dus zomaar kunnen zijn als deze doorgaat. En dan gaat morgenmiddag bij Wim ook door... Dat hij dan morgenavond de laatste ronde heeft bij jou? Zou kunnen. Oh, okay. Zou kunnen, zou kunnen. Ja, alright. Um, en ik heb eigenlijk ook nog even de mening nodig van de luisteraar. Wat? Een mening? Ja, een mening. Dus als je okay. luistert, ik heb even je mening nodig. Ga ik ook zo meteen later in de show over, over hebben: over? Uh, over ruzie in de familie over geld. Er is nogal veel hijzen aan de gang. Dus ik ben even benieuwd. Jij hebt familie over geld. Ja, dat is nooit minuut. goed. Dat is dat nooit, dat goed. nooit goed. Nee, dat is nooit goed. Dus Alright. Ik heb eigenlijk even de mening nodig. Nou, help Judith uit de brand. En mag, mogen ze ook geld overmaken aan jou? Uh, nee, maar ik ga nog wel geld overmaken. Wij knokken tegen klok. Nou, wat, ja. wat, een, wat een geweldige show wordt het weer. Het is Fantastisch. Het is niet nou, normaal. veel plezier met Judith. En dan ga je ook nog leuke muziek draaien. Ook dat nog. Dan doe je nog meer. Kensington, ST. Hoor je zo.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 Een hele goede avond. Het Q Nieuws van 10 uur krijg je van Amers. Goedenavond. Luchtvaartmaatschappijen hebben preventief 100 vluchten... geannuleerd op Schiphol vanwege het winterse weer. Het gaat vooral om Europese bestemmingen. Komende nacht en donderdagochtend geldt in bijna het hele land... code geel vanwege gladheid. Vanaf het begin van de nacht gaat het sneeuwen... en aan het einde van de ochtend neemt de sneeuw en de gladheid weer af. In Vianen bij Utrecht is een hennepkwekerij gevonden... onder een brug in de A2. In een pilaar in een soort technische ruimte zaten een kleine 200 planten. Rijkswaterstaat vroeg zich al af waar toch die piek in het stroom vandaan kwam. Want een brug gebruikt niet zoveel stroom, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. En ze stonden met z'n drieën in de finale, dus het kon bijna niet meer misgaan met de medailles. Maar het is geen goud geworden. Jens van het Woud heeft zilver gehaald op de 500 meter track En zijn broer Melle van het Woud won brons. Teun Boer ging helaas onderuit. En